Welkom bij de CD Eindtijd en Profetie. De negende aflevering alweer. Jan van Warnenveld ook heel hartelijk welkom. We gaan het vandaag hebben over bidden voor Israël. Jij zegt er zijn zeven redenen. Heb je mij op een mooi blaadje hier gegeven? Om elke dag voor Israël te bidden. Prachtig dat het zeven redenen zijn. Zijn er nog wel meer? Oh je ja, man. Er zijn er nog veel meer. <laughs> Ik bedoel, dat is zo ontzettend effectief. Ja. Laat ik eerst maar een voorbeeld geven, want God verwacht dat. Er was een profeet, en die heette Amos, een boerenman. En die werd door God als profeet geroepen. Ja. En die zag een visioen, in Amos 7. Hij zag dat God bezig was sprinkhanen te vormen, toen het nagras begon op te komen. Het was het nagras na de afzaaiing, afzaai voor de koning. En toen zij op het punt stonden het kruid van het land volledig af te vreten... Dus het oordeel was al bezig. Ja. Er was al hongersnood bezig en het zou een vreselijke ramp worden. Wat doet Amos? Gaat bidden. Ja. Wat zegt hij? Moeilijk gebed, lang gebed, kilometers gebed. <kijkt> hij zegt: Heren, heren, vergeef toch. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Zet hem maar een klein volkje, heren. Alsjeblieft, vergeef het. Dit berouwde de heren. Het zal niet geschieden, zei de heren. Klein, eenvoudig, bed, werkt. Tijdje daarna... En Amos kreeg... was gewoon een man, zoals wij... Dat ja. was een gewone boerenman, was dat, ja. ja. Nou, dan kreeg hij een tijdje daarna kreeg hij weer een visioen. De heren deed een vuur komen om te straffen. Dat verteerde de grote vloed. Dus het was nogal een, een droogte waarschijnlijk. Het was nogal wat. En zou ook het bouwland verteren. Dan komt het mooie. Maar, ik zei maar... Met andere woorden, hij stond op tegen God, maar staat er, zie je wel. Maar ja. ik zei, zei deze eenvoudige boer, Heeren, houd toch op, Hier hou op heren. Jongen, jongen. Ja, ja. Dan moet je wel of een grote relatie met God hebben, en dat mogen we allemaal hebben door de heer Jezus. Nee? Heren hou toch op, hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. En het berouwde de heren. Apart, hè, hoe is hij daar met God omgegaan? mensen, ongelooflijk. De profeten. Ja, ja. ja, Ook dit zal niet geschieden, zei de heren. Zo. En dan gaat er iets merkwaardigs gebeuren. Kreeg hij weer een visioen. Dat is hoofdstuk 8, vers 1. Kreeg hij weer een visioen. Hij zag een korf met rijpe vruchten. Toen zei God tegen hem, wat zie je, Amos? En hij zei een korf met rijpe vruchten. Daarop zei de Heer, rijp is het einde voor Israël, mijn volk. Ik zal het vertaal niet meer sparen. De tempelzangen worden tot weekklacht op die dag, laat het woord van de Heer. Talrijk zijn de lijken. Allerwege werpt hij ze neer. En dan staat er ineens, naar nou, stil staat er. Wat heeft dat ermee te maken? Ja. Merkwaardig. Ja. Natuurlijk, is toch logisch? Amos was er twee keer gelukt om uh, de Heer op te laten houden precies. En God zei van, je gaat dan niet weer profiteren. Hij, hij gaat, ja, natuurlijk. Het ja, is toch duidelijk? Ja. En zo letterlijk geïnspireerd door Gods geest waren die profeten. Ja. ja dat is mooi. Zo. En zo, als we zo met, met Israël omgaan, met God omgaan, dan, dan hoor je zijn stem, ben je met hem bezig en dan verhoort hij je gebeden en hij laat je ook. Ook, ook tussen treden tussen bepaalde problematische zaken enzovoort. Dat is mooi. En dat kunnen we voor Israël ook doen. En, en wij, uh, wij zijn, zeg maar wat dat betreft, ook allemaal kleine amosjes. En wij mogen ook zo optreden. Mogen het zo zijn, om ja. het eens dus even mooi te zeggen. <laughs> ja. Er is een nog sterker voorbeeld. Dat lezen we in Exodus 32. De Israëlieten hadden net. De tien geboden gehad. Ja. En dan had de Heer gezegd, gij zult u geen gesneden beeld maken voor ja, mijn aangezicht. Ja. Dus Mozes was maar eventjes de berg op. Om even met God te praten over die geboden. Of ze maakte het gouden kalf. God was zo ontzettend boos. <kwijnt> uh, hij zei tegen, uh, uh, tegen Mozes. Hij zegt, even zien in welke tekst het staat... Ja, hier heb ik het. In vers 10 zegt God tegen Mozes. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbrandt en ik hen zal vernietigen. Maar u zal het tot een groot volk maken. Wat zegt God tegen Mozes? Laat mij begaan. Ja. Net als bij wijze van spreken, Erik, als je kwaad bent op je zoon, die heeft ergens een ruit ingegooid of weet ik wat mm -hmm. hij gedaan heeft. En je je, je Boedend ben je. Ja. Uh, je. En je vrouw zegt, zegt doe rustig aan, doe rustig aan. En zegt, ja. laat mij begaan, ik slaan, <laughs> enzovoort, enzovoort. Dat zeg je dan tegen je vrouw, in de verwachting dat die je dan een beetje kalmeert. Ja. Dat, ik, ik, het ja. staat er wel. Ja. God zegt, laat mij begaan. Me ja. Met andere woorden, God heeft aan Mozes op een of andere manier de macht gegeven om zijn toren te bedwingen en hem tegen te ja, houden. wat is dat? Ja. Het is wat... Ja, dat, zo speelt God en is God bezig met de mensen. Ja, God is de Almachtige, die troon boven alles. En maar zover... hij geeft ook een stukje macht door aan, aan de mensen. Ja, mens. en, en dat is, voor ons niet te begrijpen, maar nee. dat is de openbaring van de schrift en zo is het. Maar is het zo dat, uh, dat wij dan, zeg maar, in deze tijd te weinig in zijn autoriteit wandelen? Uh, dat is punt 1. En punt 2 is te weinig bidden. Die ja. twee hangen samen. Nee, dat is duidelijk. Ja, want als je gewoon je autoriteit gebruikt, dan praat je ook met God. Natuurlijk. Ja. Nou, wat, wat zegt Mozes tegen, tegen de Heer? Toen zocht Mozes de gunst van de Heer. En hij zei, waarom, Heer, zou uw toon ontbranden tegen uw volk, dat u zelf uit Egypte hebt geleid, met grote kracht en met een sterke hand, vers 12? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen... Tot, uw, tot, hun ondeel, onheil, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen. Ja. Laat uw brandende toorn toch varen en la, heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham en Isaac en aan Israël uw dienaren enzovoorts. Hij gaat discussiëren met God. Ja. Hij zegt eigenlijk, Heer God... Dat kunt u niet maken, mm -hmm. het volk te vernietigen. Waarom dan, zegt de Heere God? Ja, u hebt ze zelf met zo'n grote kracht uit Egypte gevoerd. Ja. En dan gaat u ze vernietigen in de woestijn, de Egyptenaar zullen lachen. Ja. Hij weet niet wat hij met dat volk doen moet. En dan staat er en toen kreeg de Heere berouw over het kwaad. En de Heere vergeeft. En het komt op een of andere manier weer goed. Ja. En dat we nog dus... even zien over de macht van het gebed. En al deze dingen in de schrift, zegt Paulus, zijn ons ten voorbeeld gebeurd. Klopt. Ja. Zo, want voor God is niets te groot, Amos en Mozes, en ook, voor God is niks te ook klein. Een koning, ook een koning Hiskia die op een ja. gegeven moment... En, God, en voor God is niks ja. te klein, u en ik, ja. snap je, en de kijkers. Ja. En, dat is en maar ook, ook koning Hiskia die op een gegeven moment ziek is en, uh, en, uh, oh ja. en uh, er, er, er gewoon 15 jaar bij krijgt, omdat hij zegt van, ja, wat overkomt mij nou? Ja, ja, ja, ja. Ja, dus daar is ook zo'n zo punt van dat er met God te praten valt op de een of andere manier. Dat is wat, ja, dat, ja, daar moet ik ook even over nadenken. Er ja, ja, valt te praten met ja, de Heer, dat, ja. is, dat is... En, en we praten inderdaad te weinig. Ja. Want God vereist ons gebed ook voor Israël. Ja, het is meer hey, en meer ook een opdracht. Zeg je? Het is ook een opdracht. Het is een opdracht, zeven redenen. Maar eerst is dat God dat vereist, dat staat zo ontzettend scherp in Jezaja 59... En ook in Ezekiel, maar eerst Jezaja 59, vers 16. Jezaja die ontdekt een heleboel zonde daar in Israël. En de Heere God is daar ook vertorend over. En de Heere die zag het, staat er in vers 15. En het was kwaad in zijn ogen, omdat er geen recht was. Hij zag dat er niemand was. En hij ontzette zich, omdat er niemand tussen beiden trad. Dat geldt natuurlijk aan de allereerste plaats op de Heer Jezus. Ja. Niemand komt tussen beide treden voor onze zonden. Mm -hmm. Maar dat geldt ook in verband met Israël. Ja. En dat geldt ook in onze voorbeden voor onze kinderen. Voor Nederland. Daar geldt dat. Ja. En God zoekt naar mensen die tussen beide treden. Er gebeurt niets goeds zonder gebed. Ja. Dat is belangrijk. Ja. En dat zien we precies hetzelfde Zien we dat in EZGL 13... Weer zo'n grote profeet. Sommigen zeggen een moeilijke profeet. Maar ja, ik vind het niet een van de meest makkelijke boeken om te lezen. <laughs> ik geniet ervan. Ja? <laughs> Ezekiel 13. Okay. Daar verwijt God in vers 5... aan de profeten, mm -hmm. aan christenen... Mm -hmm. Gij zijt niet op de bressen gaan staan. Er is een bres in de muur. Er is een gat in de muur waar de vijand door binnen kan komen. Jullie zijn niet op de bressen gaan staan... En jullie hebben geen muur opgetrokken om het huis Israëls. Je hebt geen muur opgetrokken rondom je kinderen. Dat ze beschermd zijn tegenover al die machten die onze samenleving vervuilen. Gelukkig uh, loopt onze vriend Bart Repko nu wel op die muur. En die loopt wel op de muur. En ja. roept ook uh, Gods aangezicht aan om. Uh, ja, dat is heel mooi. Voor het volk. Prachtige bediening. Jij ja, ja. hebt geen muur opgetrokken om het huis Israëls. Opdat het op de dag van de Heer... ...zou kunnen stand houden in de strijd. Ja. En we hebben het de vorige week hebben we het over al die oorlogen gehad. Ja. Ja. En daarin strijden wij mee. Ja. En we moeten een muur rondom Israël optrekken... ...dat die raketten van de Hezbollah niet op ze vallen. En dat Ahmadinejad had het niet lukt met zijn atoombom... ...en de Hamas en al die vijanden. Ja. En dat, dat is één van de taken. Want dat is eigenlijk de, de, dat wat we ook een beetje hebben uitgelegd. Hè? Dat de macht van de Satan nog alleen maar op uit is om al die dingen al, te vernietigen en, en, en, en te doden en, enzovoort. Uh, maar dat wij zeg maar, als wij daar tussen, tussen komen, als wij in ons gebed daarin komen, dan kunnen we die macht ook bedwingen. Ja, ja, ja. En het is, één gebed kan de doorslag geven. Nou ja, dat zien we wel aan Amos. Ja, ja. Net als, net als in een oorlog, vroeger. Kijk, nu zijn er geen echte oorlogen meer. En vroeger trokken legers tegen elkaar te strijden. Ja. Nu gaat de oorlog om burgers. Ja. Nu is het terrorisme. Ja. Dat is oorlog wat er nu gevoeld wordt. Ja. Maar nu, in, vroeger zo'n oorlog zegt de commandant tegen een of andere kerel in een schuttersputje met zijn geweer, let goed op daar op die heuvel, daar zit een vijand. Ja. Niet, en als die goed oplet en. Uh, er is die, schiet dus er, zegt de commandant. en dan kan hij in zijn eentje, in zijn oplettendheid. kan hij de vijand tegenhouden. Ja, ja. Zie, zo kan één gebed kan de vijand tegenhouden. Hmm. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Maar dat is in, nou, niet alleen voor Israël, maar dat is gewoon sowieso het in het dagelijks leven is dat belangrijk. Ja, dat, om te beseffen dat als wij zeg maar, optreden in onze autoriteit gaan staan, die we hebben gekregen, dat we inderdaad ja, het tuurlijk. kwaad in onze omgeving ja, tegen ja. kunnen houden. Ja, oh, een, een kleine anekdote. Mm -hmm. de, een van de grootste predikers uh, van een paar eeuwen geleden, Spurgeon, ja. die had een droom. Hij droomde dat hij in het stadion stond, een prachtig groot stadion. Stadion waar, waar, waar honderdduizenden miljoenen mensen waren. Hmm. En daar zou de heer Jezus zelf de, de erekroon aan zijn beste dienaar uitreiken. <laughs> dus he, Speurtje zat daar ook niet op de eerste rij. Want op de eerste rij zaten de martelaren. En hij zat daar op de tweede rij. En hij dacht, ja, wie heeft er zoveel zielen tot de heer mogen brengen als ik? Precies. Ja, maar ik moet nederig zijn. Maar stel dat hij, en zo ging dat door zijn hoofd natuurlijk, hè. En als ik die kroon krijg, ik werp hem maar aan zijn voeten en zo. Ja. En inderdaad, daar, tup tup, daar klonk de bazuin en de engel voorop met een fluwelen kussen. Met die kroon daarop, prachtig ja. mooi. En de heer erachteraan. Dus iedereen zat gespannen te kijken en Spurgeon werd steeds zenuwachtiger. <laughs> en de heer klom daar die, die trappen van het stadion op en ging de eerste rij voorbij. Ging de tweede rij voorbij. En helemaal achteraan gaf hij iemand een kroon. En ze konden niet goed zien wie, want die persoon was zo ver weggedoken. Ja. De dus speuzel werd, werd wakker. En als een rechtgeaard christen zei, heren, wat wilt gij hiermee zeggen? Ja. Och, zegt de heer heel simpel, als die oude vrouw niet voor jou gebeden had, dan had, had jij geen ziel tot mij kunnen brengen. Zo, zo, ja. zo, zo. zo. Zo ligt dat. Ja. En dat, dat, dat de triomf van Israël wordt dan ook, als je daarvoor gaat bidden, wordt dan ook onze triomf. Ja, precies. En onze triomf is de genade dat wij mee mogen werken met Israël in het komende koninkrijk. Ja, en dus uiteindelijk uh, delen we dan ook mee in die vreugde. Van en delen we ook mee in die enorme vreugde. Dit ja, ja. is ook een opdracht, want in Psalm 122, vers 6, daar staat het heel duidelijk, bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja, precies. En er Daar staat nog om, een belofte ja. bij ook. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. Ja. Vergeet dan de anti-sionisten maar. Mm -hmm. Want die anti-sionisten, die al die, die, die, die mensen die Zion haten, staat in een ander psalm, die zullen worden als gras op de daken, dat verdort voor het wordt uitgerukt. Mm -hmm. ja. Dus al die anti-sionisten, dat uh, wordt vruchteloos gedoe. Opwekking komt er niet, Enzovoort. Ja. Niet, en ik heb al genoemd, Paulus die bad ervoor, eh, voor Israël. En Mozes bad ervoor, en Amos bad ervoor, en Jezaja bad. Ja, eigenlijk alle profeten krijgen Bijna we Bijna op, alle opdracht. profeten baten ervoor, waarde ja. voor ja. Israël. Ja. En het is nu heel urgent, ja. want Israël is enorm. De hele wereld is tegen Israël. Ja. We hebben natuurlijk al een eerdere aflevering in deze serie. Uh, het gaat over beleiden. Dat beleiden dan ook belangrijk is, dat we... Natuurlijk toch als christenen een stukje schuld hebben. Is dat ook belangrijk in dat gebed om dat Tuurlijk. te benoemen? Kijk, we zijn dat. Het is, we zijn Israël dat verschuldigd. Ja. Als God Israël even opzij zet, om uw, wil, opdat wij het heil kunnen ontvangen. Mm -hmm. Niet opzij zet, maar wat betreft het heil van de Messias. Nou, dan zijn wij het minste wat wij voor Israël terug kunnen doen, is onze voorbeden. Ja. En hey, dat, dat, dat hoort in elke kerkdienst plaats te vinden, in elke bidstond, niet alleen op de Israël zondag, maar ook op de Israël maandag, dinsdag, woensdag, tot en met zaterdag, ja. uh, in, in, in onze persoonlijke voorbeden. En als dat gebeurt, dan gaat dat ook sneller, <coughs> al dat gebeuren. Ja. Dan, dan, dan, dan breng je eigenlijk, trek je ook eigenlijk de komst van de Heer dichterbij. Dat heb ik een beetje gewetensvraag. Want uh, we weten uh, natuurlijk heel goed dat dat bidden voor Israël niet zo'n uh, vaart loopt. Dat gaat niet zo goed. Uh, uh, er zijn niet heel veel kerken die bidstonden voor Israël houden. Toch? Nee, dat klopt, ja. Maar zou dat ook niet te maken kunnen hebben met het feit dat, uh, dat, dat Gods scenario nog niet klaar is? Dus dat op het moment dat, dat, dat het God helemaal niet uitkomt als wij massaal gaan bidden, dan... Uh, hoe het, euh, dan verandert er wat in zijn, nee. in, in de lijn van... Als wij gaan bidden, verandert God zijn scenario. Is dat zo? Ja, hij veranderde het <laughs> toch voor Mozes ook. Dat is waar. Dat en is hij veranderde bij Jona, hij veranderde het <laughs> bij Amos. Oké. Okay. Ja. ja. ja. Er, dus... Die macht heeft God nog in het gebed gelegd. En bovendien, als je intensief bidt, mm -hmm. en je bidt, laat ik zeggen nog scenario, ja. zoals jij dat zegt, ja. dan maakt God je dat heus wel duidelijk. Ja, ja. Dat deed hij bij Amos ook. Ja. Stil, Stil, zei hij tegen Amos. Nu ben je? ik aan de beurt. Ja. En hij zei ook tegen Jeremia, zei hij, gij nu bid niet voor dit volk. Hmm. En Jeremia ja. bleef toch maar bidden. Ja. En bid niet voor dit volk, zegt ja. de Heer. Snap je? Mm -hmm. En dat, dat is ook weer de, de heerlijkheid en van, van de verborgen omgang die we met de Heren mogen hebben. Ja, dat betekent wel dat we ook zijn stem ook moeten kennen. Dan moeten we zijn stem kennen. Dat is ja. het eerste dat je en dat komt dus als je je leven aan de Heer Jezus onderwerpt. En dan ja. hem geeft. En dan moet je inderdaad leren zijn stem te onderscheiden. En dat gaat allemaal aan de hand van het woord. Ja, is Heel erg belangrijk. Ja. Kijk, het is dus onze schuld. Om uwentwil. wil. Het is ook een enorme gevaar dat Israël ondergaat. Ja. Uh, waar we dus een schild van gebed rondom Israël kunnen zetten. Als het uh, ware dus, kunnen wij met gebed uh, zeg maar de muur vormen die vroeger uh, ja. de muur uh, beschermde tegen uh, alle gevaar van buiten. Maar ook nog andere dingen natuurlijk, dat de Israël gelovige leiders krijgt. Ja. Mensen die, die God vrezen. Ja. Ja, we hebben in de eerste aflevering zo'n vraag behandeld. Hè, van, ja, dat klopt. Uh, dat iemand zei van, uh, van, van uh, ja, zou het zou niet nodig zijn dat Israël gelovige ja. leiders krijgt. Nou, ja, daar ja. kunnen wij dus van bidden. Daar bidden we dus ook voor, ja. Ja. ja. Ook voor ons eigen land natuurlijk. Ja, ja, Zeker, dat is ook heel hard nodig. Dat is hard nodig. En er is nog een punt natuurlijk. Kijk, Gods beloften, die worden alleen maar ontvangen en gekregen door gebed. Ja. God belooft genezing, maar we moeten er wel om bidden. In het geloof. Ja, het is misschien wel heel simpel uit te leggen, ook aan de kijkers thuis die dat niet zo gewend zijn. Um, als, als wij niet met God praten, dan kunnen we ook niet zijn beloftes ontvangen. Nee, He, dus, dus, dus als ik met jou praat en jij wil mij wat beloven, tenminste je hebt dat op, op je hart om mij wat te beloven en ik ga nooit met jou praten, dan kun je die belofte nooit aan mij kwijt. Nee. Dus het is wel belangrijk dat je eerst zorgt dat je toegang tot God ja. krijgt door de Heer Jezus heen. Het is net als een klein dorp een ja. waar een medicijn... En dan ga je al die beloftes ontvangen die hij jou ook persoonlijk ja. wil geven. Het is net als een klein dorp waar een epidemie heerst. Ja. En in de kliniek zit die dokter en die heeft daar een medicijn tegen, verschrikkelijk druk. Maar als je niet naar die kliniek gaat, dan krijg <laughs> je dat medicijn ook niet. Nee, dat is duidelijk. En, ja. en zo biedt God zijn heil ja. Aan. Ja. En, aan, aan alle mensen. Ja. En, dat is, en, en, en zo gaat dat. En zo bidden we ook aan de hand van het woord. Ja. Ik ken ook iemand die bidt met God met zijn vinger bij de Bijbel. Ja. Hij zegt, heren, zoals dat ook staat in Ezekiel 36. Uh, laten we die tekst maar eens lezen. Dat is een interessante tekst. Vers 8, bidt hij vaak met zijn vinger bij de Bijbel. Maar gij bergen van Israël. Ja. Dat is Judea en Samaria. Mm -hmm. Dat uh, wordt Palestijnenland. Ja. Dan willen ze die staat hebben waar ze mm -hmm. momenteel in New York over zeuren. Ja. Maar gij bergen van Israël, zult u takken voortbrengen en uw vruchten dragen. Voor wie? Voor mijn volk Israël. Want nabij is zijn komst. Ik zal de mensen daarop talrijk maken. Het ganse huis Israëls. Het hele huis. Met het allemaal. Huis, Efriem, ja. en Manasseh ja. Heer. Alle twaalf stammen. Ja, ja alle stammen. Kom ja. allemaal. Ja. Veel zijn er al, maar de anderen komen ook nog. Ja. Want dat zegt deze NGL ook. Dan zit er toch in Ezekiel. Hm. Eén bladzijde verder. Dan staat dit. Vers 15 en 16. Neem een stuk hout. Mensenkind, zegt de Heer tegen Ezekiel. En schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Neem dan een ander stuk hout. En schrijf daarop voor Jozef. Het stuk hout van Ephraim En het hele huis dat daarbij hoort. En voeg ze aan één. Tot één stuk hout. Dus Juda en Ephraim en de stammen die erbij horen, komen weer bij, komen elkaar. Weer bij elkaar. Maar daar moet wel voor gebeden worden. Ja. Snap je? Ja. Er moet ook een opening voor uh, gecreëerd worden uh, binnen Israël. Ja. Maar ook vooral die geestelijke beloften die er voor Israël nog liggen. En de toekomst. En dat, dat moeten we biddend, moeten wij dat verhaasten. Uh, het, het verhaasten van de komst van de Messias, daar heeft zelfs Petrus het over. He, dat wij door, zijn, door onze levenswandel en door onze houding, mm -hmm. zijn komst verhaasten, staat er in de Statenvertaling. Ja, Anders, ja, ja eh, goed, ik denk dat daar natuurlijk, uh, wij, wij weten dat allemaal, maar daar zijn we natuurlijk in zijn algemeenheid niet zo mee bezig. Uh, het is wel want, de essentie van alles. Het is wel de essentie van alles. Ja, ja. het is zo ja. ontzettend belangrijk. En we worden zo opgenomen met alles wat om ons heen is, dat we uh, zeg maar, ons nauwelijks realiseren... Dat, uh, dat het eigenlijk heel belangrijk is dat we bidden voor de snelle concentreren. Ja, tuurlijk. Ja. En, da en dat we de, de, de geestelijke dimensie van alles, dat we dat ja. goed zien en dat zo in gebed brengen. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die dat, uh, die dat doen. Bovendien, ja, ja. dat bidden voor Israël is ook natuurlijk je eigen belang. Ja. Want de zegen voor Israël komt dan ook ja, naar toe. Ja, De Bijbel zegt het verschrikkelijk duidelijk in ja. Genesis 12. Ik ja. zal zegenen wie u zegen. Ja, precies. En wat ja. brengt meer zegen dan voorbeden? Dan ja, ja dat is ook zo. Als je geeft, zul je ook ontvangen. Dus als tuurlijk. wij uh, zegenen... Wie, wie, geeft, wie geeft, ontvangt. Ja. En alle ontvangen gaat geven vooraf, hoor. Ja, precies. Dat is ook een geestelijke wet. Vaak willen wij dat omdraaien. Ja, ja, ja. ja. We willen liever ontvangen dan als, wat we als, geven. Als ik eerst ontvang, dan zal ik ook nog wat geven. Ja, Ja, precies. Ja. Nee, het ja. eerst geven en dan ja. ontvangen. Ja, dat ja, is ook heel dus belangrijk. Dus de zegen, uh, zegen is zeker ons, uh, ons deel. Als ja. wij uh, Israël zegenen, zullen we dat ook terugkrijgen. Dan worden we meegezegend, ja. natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk voorbeelden ook van als het gaat om naties. Eh, eh, dat, dat als een natie Israël ging helpen, dan werden ze ook gezegend. We ja. hebben dat ook al eens aangehaald. Engeland is een van ja. de belangrijkste voorbeelden. Mm -hmm. Kijk, en, in Engeland waren... Na al die eeuwen, na, na vij, bijna 15 eeuwen, uh, laat ik zeggen, christelijke mm -hmm. Jodenvervolging, waren daar voor het eerst gelovigen die Israël zagen zitten. Ja. Dat waren de zogenaamde puriteinen. Ja. En toen kwam er een puriteinse president, dat was Olivier Cromwell, mm -hmm. en die kreeg een brief van een Nederlandse rabbijn. Die schreef, geachte heer Cromwell. Je ziet, ik schrijf van rechts naar links. Ja. Geachte heer Cromwell. <laughs> uh, wij zijn het Volk des heren, mogen wij binnenkomen? Oh ja, hij was, kwam uit een Puritijns gezin. Dus mm -hmm. hij, hij wist wel wat die Cromwell. Oh ja, het Volk des heren, kom er maar in met ja, je club. Precies. Nou, in 1290 waren ze bedreven. Dus ze waren ruim 300 jaar uit Engeland. Ja. En dan kwamen ze. Ja. Onmiddellijk ging Engeland omhoog. Ja, ja. En, maar ja, Olivier Cromwell. Die wilde niet dat zijn zonen hem opvolgden, want dat vond hij toch niet zo geschikt. Dan kwam er weer een rooms-katholieke koning? Ja. En dat ging niet zo lekker. Dus die Engelsen die, uh, wilden van die koning af. Schreven een brief naar Willem van Oranje, de over-over-over-over grootvader van onze Willem-Alexander. Schreven hem: Kom alsjeblieft over en help ons. Ja. Nou, die man was al een echte Hollander, dus die schreef een brief terug: Ik heb geen geld. <laughs> en hij had dat ook niet. Nee. Nou ja, zie maar dat je er ruim komt, zeiden de Engelsen, <laughs> heeft hij miljoen gulden van de Joden geleend. Want oh, de ja. Joden heeft hij dat geleend. Ja. Is toen met een legertje naar Ier Ierland vertrokken. En daar heeft hij die uh, koning heeft die verslagen. Ja. En, da en daar zitten nog steeds de Oranjemarsen ja, van precies. in Ierland. Ja, dat is ja, leuk, hè? Ja, ja geweldig, En toen ja. is die prins Willem van Oranje, is koning William, ik meen William III of zo, van Engeland geworden. Ja. En die was nog meer pro-Israël. Ja. En, en Engeland werd toen van de tweede, derde lands, rangs natie, werd toen de topnatie van de wereld. In, in welk jaar leefden we dan, in die periode? Wat weet ik zo gauw nu, 1600 nee. zoveel of zo. Zou daar de Gouden Eeuw. Uh, ja, ja, ja. In Nederland was toen ook toen we de Joden ont, uh, hartelijk in Amsterdam ontvingen. Ja, brak, maar, maar de Gouden heel brak ja, aan. Ja, ja. ja, ja. Dat, dat kan dus een, maar zo een heel gevolg zijn ja. van die actie van. Ja, en, de, en, de, en zelfs de, van de van statenvertaling Janus. die is nog door de Joden hebben, hebben, hebben ja. daarbij geholpen. Ja. En, en daarom is dat in, op, sorry. Ja. in veel sorry veel opzichten een goede vertaling ja dus niet leesbaar maar goed dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van uh, we kunnen heel snel een eind aan een financiële crisis maken door gewoon Israël te gaan zegenen alle boycotts opheffen gewoon uh, veel goederen die kant op sturen veel veel uh, ja veel veel bidden voor Israël. En dan gaat, uh, de laat die laatste, uh, dat laatste element, <laughs> laat dat dan maar voorop staan. <laughs> ja. Het moet wel in een sfeer van uh, bijbelse geest. Nee, dat is ook duidelijk waar. Ik bedoel, <laughs> op het moment dat je Israël gaat zegenen, dan gaat het goed met het land. Ja, ja, ja. Dus je kan ook zeggen, als uit omdraait, dan krijg je een financiële crisis. Natuurlijk. Ja, als je Israël ja. vervloekt, dan staat er ook. Ja. Iedereen die u vervloekt, zal ik vervloeken, ja. zegt de Bijbel. En toen het hoogtepunt, toen Engeland werkelijk een enorm wereldrijk had, in 1917, heeft Engeland, Israël, uh, het land beloofd. Want ja. Engeland had daar de macht over, omdat ze van de Turken hadden gewonnen toen. En toen ja. het mandaat over Palestina ja. kregen. En toen, een paar jaar daarna, is Engeland steeds meer anti-Israël geworden. Hmm. Ja. Ze steeds meer anti-Israël geworden. Ja. Maar het gaat ook niet goed met Engeland op dit en, moment. En, en, en, en uh, ook... Door het White Paper en nog meer besluiten, mochten de Joden niet vluchten naar Engeland, ja. eh, naar, naar, naar Palestina. Nee, ja, ja. Ook Joden die Duitsland ontvluchten, die daar terug moesten ja, naar Duitsland. Ja, het dat is een heel ernstige ja, situatie. Iedereen die onze serie de Pillar of Five heeft gezien, heeft dat allemaal meegekregen hoe okay, dat allemaal is gegaan. Ja. Ja, ja, daar wordt het helemaal in uitgelegd in die serie. Ja, nou, toen gezien. in 1956, toen de, daar die oorlog was om Egypte om het Suiskanaal. Mm -hmm. Toen heeft Amerika dat, met, met van Frankrijk en Engeland tegen Egypte, ja. heeft Amerika gezegd stop. En de Engelse president, uh, nee, premier Eden, Anthony Eden, ja. heeft een telegram naar Amerika gestuurd over to you. Ja. En toen is Amerika de wereldmacht geweest ja. Jan, we zijn ruim over onze tijd heen inmiddels. Wat oh, ik, uh, al, ik, je... niet, ik ben nog lang niet klaar. <laughs> ja, maar de tijd zit er wel op. Uh, we moeten dus hiermee uh, afsluiten. Uh, in ieder geval is het zeker dat als wij bidden dat we uh, Israël zegenen en dat we tussen beiden kunnen komen en dat we dan ook zelf gezegend worden. Ja. En wat is die, houdt die zegen onder, ondertussen in? Dat je steeds meer visie krijgt op het woord. Niet alleen wat betreft Israël, maar ook wat betreft Kertaal je eigen woord. positie. Ja. Ja. En je komt daar steeds verder geestelijk ja. in. Ja. En, en, en dat is natuurlijk de grootste zegen. Nou, daar sluiten we mee af. Heel hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. En nu thuis, um, ja, bidden voor Israël is een goede zaak. Bidden is altijd een goede zaak. Ook als het in uw eigen positie gaat, als er dingen in uw eigen leven niet goed gaan, dan is het goed om God om hulp te vragen. Of gewoon soms gewoon tussen beiden te treden als er kwaad om u heen is en dat u tussen komt in het gebed, want dat werkt altijd. Wij danken u voor het kijken naar deze aflevering en graag tot de volgende die dan ook de laatste zal zijn van deze serie.